2 uur. Dit is Maud Schreurs met het NW-journaal. In het hele land zijn evenementen afgelast of aangepast vanwege de wateroverlast. Gisteravond en vannacht viel er lokaal veel regen en ook vandaag zorgt de regen voor overlast. Zo is in Den Haag een groot sportfestival afgelast in het Zuiderpark. Het terrein staat compleet onder water. En in Gelderland is een paardensportevenement afgeblazen waar 17.000 mensen een kaartje voor hebben. Er wordt gekeken of het morgen wel kan doorgaan. De omstreden kankerbehandelaar Klaus Ross heeft opnieuw een beroepsverbod gekregen in Duitsland. Hij mag niet meer aan het werk in een rond Wezel bij Duisburg. Het OM begon een jaar geleden al een onderzoek naar de Duitser. Die raakte in opspraak na de dood van drie patiënten, onder wie twee Nederlanders. Ross had eerder een praktijk in Bracht, vlak over de grens met Venlo. Hij kreeg daar al een behandelverbod, maar kon elders in Duitsland gewoon weer aan de slag in de nieuwe praktijk.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 Rond middernacht trekt orkaan José naar verwachting ten noorden van Sint Maarten langs. En de Nederlandse dopingautoriteit gaat geen onderzoek doen... naar de beschuldigingen aan het adres van wielrenster Leontien van Moorsel. Volgens haar voormalige arts heeft ze in de aanloop... naar de Olympische Spelen van 2000 EPO gebruikt. De directeur van de dopingautoriteit zegt dat een onderzoek geen zin heeft... omdat de zaak is verjaard.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 In de Randstad staan files op de A7, Hoorn richting Zaandam. Daar staat tussen Purmerend en Afrit Zaandijk 5 kilometer met 20 minuten vertraging. En dat komt door een ongeluk. Bij de Afrit Zandijk is de linkerrijst ook dicht. Op de A12 richting Den Haag staat 4 kilometer file tussen Rewek en Gouda. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 She works a night by the water. She's gone astray, so far away from my father's daughter. She just wants a life for a baby. All on the no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him.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 En altijd als champagne doet meedoet bij een single, dan klinkt hij altijd net even lekkerder, hè? Goed. Ook bij deze van Clean Bandit, je hoorde, Ja, het zonnetje schijnt heerlijk in Zandvoort, maar op Sint Maarten, het Koninkrijk der Nederlanden, daar is het heel ander weer. We hebben net Irma gehad en er komt weer een andere orkaan aan. Daarover hoor je straks ook nog veel meer in veerbericht om half drie.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 Uiteraard ook na te lezen op onze eigen ZFM-software app. Dus mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu.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 I'm carrying my diamond while I'm hopping out of spaceship. Sure. Need your information, take vacation to Malaysia. You my baby, the papa Rossi, flashing crazy. Yes. She swallowed the bottle while I sit back and smoke gelato. Walking my match twenty thousand Pat and Picasso. Hey. Bitches be dipping, debbing with niggas like a nacho. Ooh. Took up a pen and diamond dancing like Rick Ricardo. Hey. She having it, with the color working on the bachelor. Gosh. I know you got a pass, I got a pass, that's in the back of us. Ooh. Average, I'ma make a million on the average. Yeah. I'm riding with no brain, bitch, I'm out Do the of it. You trial Spirit, always present as you climb. One direction, one vibration. The message you can make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 That feeling Grab you deep inside we'll Send you reeling Where your love can't hide And then go stealing Through the moonlit nights With your lover Just let your love flow Like a mountain stream And let your love go With the smallest of dreams And let your love show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 Dat waren ze, de Bellamy Brothers Low. in Lecture Love Flow.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 En uh, de maximumtemperatuur die zit in Zandvoort rond de 18 à 19 graden. Die, daar gaat het wel, wel, wel wat omhoog, maar het is toch nog onder de 20 graden. Dus er is kans op een bui morgen. Dan gaan we naar maandag. Dan is het uh, meest bewolkt met geregeld buien. Met een uh, vrij krachtige tot harde zuidwestenwind. Dus winderig nogal.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 Ja. Dan komt het door uh, dat hij over een stukje zeewater gaat wat uh, weer uh, warmer is. Ja, precies. En dat is, uh, op dit moment is de zeewatertemperatuur rond de 32 graden. Dus als, als, als die theorie dus zou kloppen, dan zou dus betekenen dat we in de loop van de komende jaren... vaker uh, en ja. zwaardere orkanen mee gaan maken. Ja, dat zeggen, dat, dat zeggen dus de kenners. Ja, ja. daar staan dus nog wat te wachten de komende jaren dan. Ja, ja. als het hier maar niet boven komt, dan is maar ik heb dus een, een stukje heb ik ja. uitgeprint. Over, over, de, over de, de, de, de opvolger van Irma. Uh, de opvolger, Irma. Van, dat is dus uh, José. Ja, want... Uh, en en, die, uh, en om, omdat ik een beetje probleem met mijn ogen heb... Zal ik het Althans, even? Dan wil je dat even voorlezen? Tuurlijk wil ik dat even doen. Ah, Oké. Okay. Want uh, José die dus nu uh, over Sint Maarten uh, raast... die is aanmerkelijk minder, minder krachtig dan haar voorgangster.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 Ja, nou. Dus het zit onder, onder de storm. Tegen aan te hikken. Ja, ja. wij kunnen het uh, ons uh, niet voorstellen. Gewoon 300 kilometer per uur. Als wij een zware storm hebben, Lex... dan hebben we 100 kilometer per uur. Nou, steek je maar eens uit je auto... als de... je 150 kilometer per uur gaat. Ja. Ja. ja. Dan wil je hem gauw binnenhalen. Eh. Klopt. Ja. Dus, dus, terug naar Zandvoort. Terug naar Zandvoort, in het zonnetje. En uh, de, de, de verrentzuchtig voor de komende week... Nou...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 Ja, dan ga je even naar het menu en dan klik je op meet jouw pagina... en dan blijf je op de hoogte van het weer hier in Zalvoort. Oké. Okay. dankjewel Lex. En Eén tot dag. volgende week. En dan hoop ik wat beter te vertellen. En ja, dat hoop ik ook. Dat was het weer. Vier met zo? Nee, dat waren geen uh, leuke berichten van Lex van Oren... maar op dit moment hebben we een heerlijk zonnetje hier in Zalvoort. Dat maakt het weer een klein beetje goed. Hier is met je lezer. Ja, like, yeah, like that. Cut it like a hosta, baby Show them say you're wicked like that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 Slaap lekker Sla, ding, want jij is lastig Nog meer jij, is fantastisch toch? Hey, is wat ik zei tegen haar dus. Sla, lekker ding, want jij is lastig Nog meer jij, is fantastisch toch? Hey, is wat ik zei tegen haar dus. yeah. Die dagen daarna met sms gevuld Eén bericht, terugbericht, geen bericht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 Lastig, nog meer jij is fantastisch toch hey, Is wat ik zei tegen haar Sla aan, lekker ding Jij is lastig, nog meer jij is fantastisch toch hey, Is wat ik zei tegen haar